van de velden met het NOS journaal. Het Verenigd Koninkrijk gaat migranten die het kanaal oversteken terugsturen naar Frankrijk. Dat hebben beide landen met elkaar afgesproken. Het gaat in eerste instantie om een klein aantal migranten dat jaarlijks de oversteek maakt. Voor elke migrant die wordt teruggestuurd, zal het Verenigd Koninkrijk een andere migrant toelaten die volgens de overheid wel aanspraak maakt op asiel. Het is niet duidelijk hoe er wordt gekozen.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 Ook werd het wellnessdeel verwoest en zijn het zwembad en de bowlingbanen beschadigd. Vier Britse jongeren zijn opgepakt voor een cyberaanval op winkelketens. Met gijzelssoftware wisten ze de online verkoop van onder meer warenhuis Marks Spencer wekenlang plat te leggen. Het warenhuis liep daardoor honderden miljoenen euro's aan in inkomsten mis. De opgepakte jongeren zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. In de Tour de France heeft Mathieu van der Poel de gele trui heroverd. In de zesde etappe wist hij zijn gisteren verloren tijd op de Pogacar goed te maken. Van der Poel werd achtste en staat nu 1 seconde voor op de Sloveen. De rit van vandaag was ruim 200 kilometer lang en werd gewonnen door de Ier Ben Healy die solo over de finish kwam.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 Het is een beetje hotsknots gegaan deze, deze donderdag 10 juli. Want de bedoeling was dat we een ander Zandvoortse ingezetene hier hadden staan of zitten. Dat was Bodin Monet geweest. Maar die had toch op een of andere manier de, de afspraak verkeerd begrepen. En ja, toen was het bijna leiden in last. Maar dan hebben we nog een soort van geheim wapen.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 We'll mm -hmm.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 Chase the dreams that keep her up at night. Don't try to. Hold Restless heart and gypsy soul. The not knowing feels like home. And makes you feel alone. Stars will keep her company.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 En om eens beurt te spelen zijn eigen nummer om het ook uh, te testen aan het publiek. En meestal zitten dan in het publiek ook wel wat uh, bekende of belangrijke mensen uit de muziekindustrie. Zoals radio of televisie of uh, promoters of boekers of managers. In ieder geval in, uh, in Nashville is dat heel erg belangrijk. Um, maar wij proberen dat veel Theater daar ook een mogelijkheid te creëren voor eventueel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 This is the day I played This world, it doesn't wait Afraid of loosening the ropes Cause you never know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 ja, maar ja. dat uh, was ook een van de opvallende zaken tijdens uh, de, de release-show. Uh, Eén uh, euh, hilarisch moment, die ga ik toch ook even op de radio noemen. Gooi maar. Ja, want uh, <laughs> het was al, geloof ik, bij, uh, bij nummertje twee of drie. Bij Running, toen op een gegeven moment. pakte hij de akoestische gitaar en zei je op een gegeven moment. Ja, ik, uh, ik heb nu even iemand uh, die de mic nodig heeft. <grijft> uh, oh, Kortom, wie wil er voor Mike spelen? Nou, dat was een beetje het hilarische moment, want toen zei Keihard.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 Stay on your mind Trap, trap, trap, trap No wonder it's to make the strength I possess Make you feel better Pretending the way anything for you fly. You would rather love a like Whatever keeps you satisfied Do anything to keep you pretty for the outside I don't know don't worry, babe So I come from miles away I know all about that confession Shoot it to her later I Vorig jaar uh, was hij hier in uh, de studio Singa met uh, Bas Faf. En die vader van Bas uh, Faf is een van de oprichters...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 Kun je het een beetje vertellen wat het, uh, wat het Natuurlijk. is? Natuurlijk. Zij ja. is denk ik anderhalf jaar lang mijn zangdocent geweest. <laughs> Kijk, dat bedoel ik dus. Um, uh, het is zover mensen. We gaan uh, niet de stevige versie horen van Hell on Earth. Nee, we gaan een echte strip-down versie horen van uh, Wendy Moore. Uh, het eerste nummer van vanavond heet Hell on Earth. <middels>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 speed ahead, straight to the bottom With each step this thing went rotten Feel your breath, prepare for the flooding Hypnotize the deeper you're gunning Thought that I was in need and Turned to you a hell on earth I forgot what I needed And I only put you first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 Het ging helemaal random uh, vandaag. Ik ook niet, voor mij Het is ook random. Uh, ja. Laten we Trigger doen. Trigger? Oké. Okay. Ja. Ja, het is jouw feest, dus... <laughs>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 Place, face, face, face, face, face, face, face, face, face, face, face, face, face, face, face,